Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Virginia zijn twee doden gevallen. Zeven anderen zijn gewond geraakt. Een man opende vlak na een diploma-uitreiking van een high school het vuur. Ooggetuigen hoorden zeker twintig schoten toen ze naar buiten liepen uit het theater waar de ceremonie plaatsvond. Door de paniek vluchten scholieren en hun ouders alle kanten op. De twee slachtoffers zijn mannen van 18 en 36. De politie heeft een 19-jarige verdachte aangehouden. In de Verenigde Staten heeft de republikein Chris Christie zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Christie is oud-gouverneur van de staat New Jersey en deed in 2016 ook al een gooi naar het presidentschap. Toen trok hij zich snel terug na slechte resultaten bij de voorverkiezingen. Bij zijn bekendmaking opende hij de aanval op Trump, die ook weer kandidaat is. Hij beschuldigde de oud-president onder meer van gebrek aan leiderschap. Bij een drugscontrole in Middelburg is bij een bedrijf 430 kilo cocaïne gevonden. In de haven van Vlissingen vond de douane nog eens 500 kilo. De bedrijven waarbij de drugs werden gevonden hadden er niets mee te maken. Er is niemand aangehouden. De drugs heeft een waarde van 70 miljoen euro en is vernietigd. Er zijn de laatste tijd veel drugs in in Zeeland. Vorige week nog werd in de haven van Vlissingen een partij van 600 kilo cocaïne gevonden. En tijdens de Veiligheidsraad in New York hebben Rusland en Oekraïne fel naar elkaar uitgehaald om de vernietigde Kachovka-dam. De raad kwam gisteravond bijeen op verzoek van beide landen. Oekraïne noemt het een ecologische terreuraanslag. Rusland zegt dat Oekraïne de dam heeft opgeblazen om tijd te winnen voor het tegenoffensief. Volgens vn baas Guterres blijft het voorlopig onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de vernietigde stuwdam. Het weer, het is helder deze nacht. De minimumtemperatuur is zo'n 6 tot 11 graden.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 FM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. in your eyes all afternoon. The, more I, trip, the closer I get to you. is jouw keuze ZFM.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 We're Vier en vier het leven. Es pura, la bien dura. Una sola, vive la, la moda. Con el tiempo aprende.